ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Noodweer heeft in Rotterdam een leven geëist. Op de Westersingel viel een boom op een auto met twee inzittenden. Een van hen kwam om het leven, de ander is gewond. Ook op andere plaatsen leiden onweersbuien tot overlast... Bij Belfeld reed een trein tegen een omgevallen boom aan. Niemand raakte gewond, het treinverkeer tussen Venlo en Reuver kwam stil te liggen. Vanwege de hitte gaan veel jonge wilde zwijnen op de Veluwe dood. Ze vallen bij bosjes om, zei een deskundige bij één Vandaag. Volgens hem zijn de meeste biggen die de afgelopen maand zijn geboren al dood. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Palestijn drie Israëliërs gestoken. Dat gebeurde in een nederzetting ten noorden van Jeruzalem... Twee slachtoffers zijn er slecht aan toe, de derde kon ter plekke worden behandeld. De dader, een jonge Palestijn, is volgens het Israëlische leger doodgeschoten. Touroperator Fly Orange heeft zeven vluchten vanuit Rotterdam naar Marokko geannuleerd. Honderden reizigers kunnen daardoor niet op vakantie. Fly Orange geeft de schuld aan de Portugese chartermaatschappij die de vluchten zou uitvoeren, maar de Portugezen zeggen dat Fly Orange zijn verplichtingen niet nakomt. Zo'n 13.000 huishoudens in het land van Maas en Waal in Gelderland zitten zonder stroom. De storing is ontstaan in een elektriciteitsstation in Druten. Monteurs zijn bezig de storing te verhelpen. Huishoudens in onder meer Druten, Alphen, Beneden-Leeuwen en Maasbommel hebben er last van. In de tweede ronde van de Europa League heeft Vitesse in Roemenië met 2-2 gelijk gespeeld tegen Vitorou. De Arnhemmers kwamen op een 2-0 achterstand, maar Matafs en Linsen brachten de score in evenwicht. AZ is minder goed begonnen met Europees voetbal. De Alkmaarders verloren in Kazachstan met 2-0 van Kairat Almaty. Volgende week zijn de returns. Het weer hier en daar nog een onweersbui. Vannacht blijft het met 22 graden uitzonderlijk warm. Morgen opnieuw een tropische dag met maximaal van 32 tot 38 graden. De kans op onweer is dan een stuk kleiner. Zaterdag zijn er buien en dan is het minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 ...terug bij Pixel Radio Show 1290. We gaan weer verder met een uur nieuwe met muziek En even kijken, achter me graaien. Daar is de hoes. En wie hebben, hebben... Oh ja, dat is een hele fraaie CD van Terry Lee Nichols... ...met Rebecca Eden. En, um, nou, Rebecca zingt. En Terry, die is de verantwoordelijk voor de rest. En zij hebben... Dit jaar, dacht ik, ja dit jaar, 2018, het album gemaakt We Have Only Come To Dream. Nou, en daar, daar gaat het dus allemaal over. Um, even kijken, trekje 4, 1492, dat zal wel in Amerika een bijzonder jaar zijn geweest. Goed, ik wens je veel luisterplezier. Meer info via de website peacefulradio.info.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 Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's Spiraling Music.